Levenswater. Ergens in een groot land hier ver vandaan woonde eens een koning. De mensen hielden veel van hun koning, want hij was altijd goed voor hen. Die koning had drie zoons. Ze verschilden één jaar in leeftijd van elkaar. De twee oudste prinsen waren trots en eerzuchtig... en wilden altijd met eerbied behandeld worden... Maar de jongste prins leek op zijn vader. Hij was altijd net zo vriendelijk en aardig tegen de mensen als zijn vader. Op een dag werd de koning ziek. Heel ziek. Iedereen dacht dat hij niet lang meer zou leven. De dokters zaten de hele dag bij zijn troon... ...want de zieke koning weigerde om in zijn bed te gaan liggen. De dokters namen zijn temperatuur op... ...en schreven een heleboel drankjes en pilletjes voor... Maar de koning werd niet beter. De drie prinsen hielden veel van hun vader. Daarom waren ze erg bedroefd toen ze merkten dat de dokters hun vader niet konden genezen. Ze lieten toen alle beroemde dokters uit het land naar het paleis komen. Wel veertig geleerde geneesheren dienden zich aan. En allemaal zeiden ze dat ze de koning beter konden maken. De eerste dokter had een heel dure salf meegebracht. Die smeerde hij op het voorhoofd van de koning. De tweede had een bijzondere kruidendrank bij zich... die hij de koning drie keer per dag liet innemen. De derde dokter kwam zonder iets. Hij zei dat de koning gewoon tien keer per dag op zijn hoofd moest gaan staan... en daarna een zacht gekookt eitje moest eten. De vierde dokter meende weer dat alleen zijn gouden pil genezing kon brengen. Alle dokters hadden wel een middeltje, maar geen van hen kon de arme koning genezen. De drie broers werden toen heel verdrietig. Wat zouden we nu nog voor vader kunnen doen, zei de oudste prins. De andere twee gaven geen antwoord. Ze staarden alleen maar bedroefd. Voor zich uit. Wat is hier aan de hand? Waarom zijn jullie zo somber? hoorde ze plotseling een stem zeggen. Bij de open deur... ...stond een oude man. Ach, oude man... ...zei de jongste prins. Onze vader, de koning, is ziek... ...en niemand kan hem genezen. Als we niet heel gauw... ...een dokter vinden... ...die dat wel kan... ...zal hij zeker sterven. Ik weet wel iets zei de oude man met krakende stem. Dat is het levenswater. Het levenswater geneest elke ziekte. Als de koning dat drinkt... zal hij weer gauw gezond zijn. Alleen de weg erheen is moeilijk en gevaarlijk. Jammer genoeg mag ik niet zeggen waar de bron ligt. Dat zullen jullie zelf moeten uitzoeken. Dank u, oude man riep de jongste prins. De man draaide zich om en ging weg. Gevaarlijk of niet, ik ga de bron zoeken. En ik zal het levenswater vinden, zei de oudste prins. En meteen liep hij naar de koning. Vader, zei hij, er bestaat een middel dat u kan genezen, maar ik moet het gaan zoeken. Geeft u me alstublieft toestemming om te vertrekken. Maar hij dacht ook, als ik het levenswater vind... dan zal mijn vader wel zo blij zijn dat hij me het koninkrijk zal geven. Dan kan ik zelf koning worden. Toen de prins een heel stuk onderweg was... zag hij een dwerg op een rotsblok zitten. Hallo, riep de dwerg vrolijk, waarom zo'n haast? En waar ga je naartoe? Domme dwerg, zei de prins, dat gaat je niets aan... Wat een vervelend jong mens, dacht de dwerg. Ik zal een nare wens voor hem uitspreken. Dat zal hem wel leren om niet meer zo brutaal te zijn. En hij zei tegen de prins... Het zal slecht met je aflopen, vermaande prins. Maar de prins luisterde niet naar de dwerg. Zonder verder aandacht aan hem te besteden... reed hij op zijn paard de bergen in. Maar hoe hoger de prins kwam... Des te smaller werd het bergpad en op een gegeven ogenblik werd het pad zo nauw dat zijn paard geen kant meer op kon. De prins zat gevangen tussen de hoge bergen. In het paleis wachten de twee jongere prinsen ongeduldig op de terugkeer van hun broer. En toen hij maar wegbleef ging de tweede prins naar de zieke koning en vroeg... Vader, mag ik het levenswater gaan zoeken? Maar ook hij dacht... als mijn broer niet terugkomt... en ik het levenswater vind... dan krijg ik het koninkrijk. Hoewel de koning zich veel zorgen maakte... over het wegblijven van zijn oudste zoon... gaf hij zijn tweede zoon toch toestemming om te vertrekken. De prins sprong op zijn paard... en reed weg in een snelle galop. Ook hij was in de richting van de bergen gereden... net als zijn oudere broer. Toen hij een paar uur onderweg was... zag hij de dwerg op een rotsblok zitten. Hallo, riep de dwerg vrolijk. Waar ga je zo snel naartoe? moet je met je eigen zaken, domme dwerg, riep de prins. Alweer zo'n verwaande jongeman, dacht de dwerg. Wacht maar, zei hij tegen hem. Jou zal hetzelfde overkomen als je broer... Maar de prins hoorde de dwerg al niet meer. Hij reed verder en kwam net als zijn broer gevangen te zitten tussen de bergen. Toen ook de tweede prins niet terugkwam... vroeg de jongste prins aan zijn vader of hij het levenswater mocht gaan zoeken. De koning wilde hem eigenlijk niet laten gaan... maar toen de prins hem beloofde dat hij heel voorzichtig zou zijn... gaf hij hem tenslotte toch zijn toestemming. Ook de jongste prins besloot de weg over de bergen te nemen... maar hij ging te voet. Hallo, riep de dwerg toen hij de jongste prins zag aankomen. Waarom zo'n haast? Dag dwerg, zei de prins vrolijk. Ik zoek het levenswater. Weet jij waar ik dat kan vinden? Jij bent tenminste aardig tegen me. Daarom zal ik je helpen, zei de dwerg. Achter de bergen ligt een betoverd kasteel. Daar zul je de bron met het levenswater kunnen vinden... Je kunt er alleen niet zomaar naar binnen lopen. Je moet eerst driemaal op de poort kloppen en dan een toverwoord uitspreken. Dan gaat de poort open. Meteen achter de poort liggen twee verschrikkelijke leeuwen. Die zullen je verslinden als je niet meteen een toverbroodje in hun muilen gooit. Als je dat hebt gedaan, heb je precies 30 minuten de tijd om de bron te zoeken. Dat kan maar één keer per dag van half twaalf tot twaalf uur. Zorg er dus voor dat je om half twaalf voor de poort staat... en dat je daar om twaalf uur precies weer terug bent. Want dan gaat de poort onherroepelijk dicht. En de dwerg gaf hem de toverbroodjes en noemde het toverwoord. Duizendmaal dank, goede dwerg zei de prins, en holde verder. Hij liep een hele dag en een hele nacht door bergen en bossen. Toen zag hij in de verte het betoverde kasteel liggen. Toen hij dichterbij kwam, zag hij op de grote torenklok van het kasteel... dat het bijna half twaalf was. Hij klopte driemaal op de poort en sprak het toverwoord uit. Langzaam ging de poort open. Meteen daarna sprongen er twee grote leeuwen bronnen naar voren. Het leek alsof ze de prins zo zouden verslinden. Maar die haalde vlug de twee toverbroodjes tevoorschijn en gooide er één in elke wijd opengesperde muil. Meteen werden de leeuwen zo mak als lammetjes. Ze gingen rustig in een hoekje van de tuin liggen. Behoedzaam liep de prins door de tuinen naar het kasteel. Hij klopte aan, maar niemand deed open. Daarom ging de prins naar binnen. Hij liep door prachtige marmeren gangen en zalen... met dikke rode tapijten waar prachtig bewerkte meubels in stonden. De prins was nog steeds niemand tegengekomen. Misschien woont hier niemand omdat het kasteel betoverd is, dacht de prins... Toen liep hij de trappen af naar de kelders van het kasteel. Tot zijn verbazing zag hij daar zes mannen luidsnurkend liggen slapen. De prins sloot naar hen toe en keek hen onderzoekend aan. Het leek wel of ze bedwelmd waren, zo vast sliepen ze. Wat schrok de prins daarom toen hij plotseling hoorde zeggen, dag lieve prins. Met een ruk draaide hij zich om. Hij zag een mooie prinses staan. De prinses holde naar hem toe en kuste hem zomaar op zijn wangen. De prins werd er gewoon verlegen van. Ik ben toch zo blij dat je gekomen bent, zei de prinses, want jij hebt de betovering verbroken. Ik kan je nu alleen niets uitleggen. Kom over precies een jaar bij me terug. Haast je nu, want de poort gaat om precies twaalf uur weer dicht. De prinses vertelde de prins waar hij de bron met het levenswater kon vinden. En de prins beloofde haar dat hij over precies een jaar terug zou zijn. Maar wacht even, zei de prinses toen hij wilde weglopen. Geef mij je zwaard zo lang, dan krijg je van mij een ander. Het zal je alleen maar geluk brengen. Hier is het. En ga nu gauw en de prins holde weg. Hij keek nog één keer achterom naar de mooie prinses... en zwaaide naar haar. De prins holde door de lange gangen en zalen... en na een poosje was hij dood op. Maar eindelijk zag hij toch aan het einde van een lange gang... een grote deur naar buiten. De prinses had gezegd dat hij de bron met het levenswater... meteen achter die deur zou vinden... En net toen hij de kleine waterstroom zag... begon de grote torenklok twaalf uur te slaan. Vlug vulde hij de kroes die hij meegenomen had... en precies bij de twaalfde slag... stond de prins buiten de poort. Met een klap viel de poort achter hem dicht. Wat was de prins blij. Nu zou zijn vader, de koning, weer beter worden. De prins zette er flink de pas in... De terugweg leek veel korter dan de heenweg, vond de prins. Hij had het idee dat hij nog maar een paar uur had gelopen toen hij de dwerg weer op het rotsblok zag zitten. Toch was het betoverde kasteel een hele dag en een hele nacht lopen van die plaats verwijderd geweest. Hallo, riep de dwerg vrolijk. Hé, hey, maar dat zwaard ken ik. Met dat zwaard kun je alle legers van de hele wereld verslaan. Dat klinkt lang niet gek, zei de prins. Maar kun je me ook zeggen waar mijn broers zijn? Ja, zeker kan ik dat, zei de dwerg. Ik heb ervoor gezorgd dat ze geen kant meer uit kunnen. Ze zitten allebei gevangen op een smal bergpad. Toe, laat ze gaan, zei de prins. Goed, maar alleen omdat jij het vraagt. Maar pas op voor je broers, het zijn slechte jongens. Maar de jongste prins wilde geen kwaad over zijn broers horen. En hij was maar wat blij toen hij hen even later op hun paarden zag komen aanrijden. Dolblij vertelde hij hun dat hij het levenswater had gevonden in een betoverd kasteel. En dat hij zonder dat hij het wist ook nog een mooie prinses had bevrijd. Juist toen de prinsen wilden wegrijden hield de dwerg hen tegen. Hij zei tegen de jongste prins, ik heb jou geholpen, wil je mij nu ook een dienst bewijzen? In het buurland is oorlog, de mensen daar lijden honger en de koning is de wanhoop nabij. Jij hebt de toverswaard, leen dat aan de koning, zodat er in het land weer vrede zal zijn. De prins twijfelde even, zijn vader had het levenswater hard nodig en de koning in het buurland het toverzwaard. Maar de dwerg had hem weer geholpen om het levenswater te vinden. Daarom zei hij tegen zijn broers... We doen het. We brengen het zwaard naar de koning. Het is maar een dag rijden van hier. Overmorgen kunnen we hier weer terug zijn. Zijn broers stemden toe en de drie prinsen gingen op weg. Maar de jongste prins had helemaal niet gemerkt dat ze alleen maar hadden toegestemd omdat ze verschrikkelijk jaloers op hem waren. Toen de jongste prins met de dwerg had staan praten, hadden ze fluisterend tegen elkaar gezegd. Hij heeft het levenswater gevonden. Nu zal hij vast het koninkrijk krijgen en dan hebben wij niets. Laten we vannacht het levenswater van hem stelen. De prinsen sliepen die nacht in het open veld. En midden in de nacht, toen de jongste prins in diepe slaap was... goten ze het levenswater in de lege kroes van de oudste prins. De kroes van de jongste prins vulde ze met slootwater. De jongste prins had niets gemerkt van de gemene streek van zijn broers... Dat het zwaard werkelijk een toverswaard was... merkte de prins toen ze de volgende ochtend het koninkrijk binnenreden. Alle soldaten die het zwaard zagen... gingen verschrikt achteruit en zetten het op een loop. De jongste prins bracht het toverswaard bij de koning. Die was hem heel dankbaar. Hij beloofde hem dat hij het zwaard zou laten terugbrengen... zo gauw de oorlog voorbij was... Toen haasten de prinsen zich naar huis. De jongste prins, die de hele reis achter op het paard van zijn oudste broer had gezeten... reed nu op een prachtige schimmel. Die had hij als dank van de koning gekregen. Toen de prinsen door de poorten van het kasteel van hun vader reden... sprong de jongste prins luid juichend van zijn paard. ''Vader,'' riep hij blij terwijl hij naar binnen holde, ''hier ben ik. Ik heb het levenswater gevonden.'' De prins schrok, want hij zag dat zijn vader in bed lag. Dan moet hij nog zieker geworden zijn. Gauw liet de prins zijn vader een slok uit zijn kroes drinken. Maar toen de koning had gedronken, werd hij helemaal bleek. Hij voelde zich nog zieker dan eerst. Vader zeiden de twee oudste broers die intussen heel rustig de slaapkamer binnen waren gekomen. We denken dat onze jongste broer u wilde vergiftigen. Wij hebben hier het echte levenswater. Drinkt u het maar gauw op. U zult zien dat u dan meteen beter bent. Nauwelijks had de koning een slok van het levenswater genomen... of hij voelde zich helemaal niet ziek meer. Haha, ha, zeiden de twee prinsen die avond tegen hun broer Wij hebben het levenswater gisternacht van je gestolen En als je het tegen vader durft te zeggen, dan vermoorden we je En die mooie prinses van je, die kun je ook vergeten Eén van ons zal haar over een jaar gaan halen Haha, ha. en lachend liepen de prinsen weg De oude koning wilde eerst niet geloven Dat zijn jongste zoon hem had willen vergiftigen maar omdat de twee oudste zoons bleven volhouden dat hun jongste broer er alleen maar op uit was om zelf koning te worden Riep hij op een ochtend zijn raadslieden bijeen Er werd gepraat en uiteindelijk werd er besloten dat de jongste prins ter dood gebracht zou worden en toen de prins op een dag op jacht ging... gaf de koning en jager het bevel... om ervoor te zorgen dat de prins niet levend terug zou komen. Zeg jager, zei de prins op een gegeven ogenblik... wat scheelt je? Eerst schrok de jager verschrikkelijk... maar toen zei hij... ach prins, ik zal het u maar eerlijk zeggen... de koning heeft gezegd dat ik u moet doodschieten... maar ik vind u zo aardig... dat ik het niet over mijn hart kan verkrijgen... Geschrokken keek de prins de jager aan en zei... Maar je doet het toch niet? Ik bedoel, je bent het toch niet echt van plan, hè? Ik zal je ervoor belonen. Dat hoeft niet, prins, zei de jager. Ik ga gewoon terug naar het kasteel en ik zeg tegen de koning dat ik zijn bevel heb uitgevoerd. De prins besloot toen om zich in het bos schuil te houden. Na een paar dagen reed er bij het kasteel een gouden koets voor. Uit de koets stapten vier dienaren van de koning van het buurland. Ze hadden niet alleen het toverswaard bij zich, maar ook kistjes met goudstukken en edelstenen. Deze kostbaarheden zijn een geschenk voor de jongste prins, zeiden de dienaren. We komen hem deze geschenken aanbieden namens onze koning... als dank voor wat hij voor ons land heeft gedaan. De oude koning werd bleek en dacht... Zou ik me dan toch in mijn jongste zoon vergist hebben? Wat erg dat ik hem heb laten doodschieten. En toen zei hij hardop tegen de raadslieden... die de kostbaarheden bewonderden... Ach, leefde mijn jongste zoon nog maar. Ik heb hem verkeerd beoordeeld... De jager, die ook in de zaal was, stapte toen naar voren en zei... Majesteit, ik ben blij dat ik u nu kan zeggen dat ik uw bevel niet heb opgevolgd. Uw jongste zoon leeft nog. Ik heb hem niet doodgeschoten. Ik kon het niet. De prins houdt zich verborgen in het bos. De koning was toen zo blij dat hij de jager een beloning van tien goudstukken gaf. Daarna stuurde hij zijn heer Rauten door het land en liet hen de volgende boodschap rondroepen. De jongste prins hoeft zich niet meer verborgen te houden. Hij is weer welkom bij zijn vader, de koning, in het paleis. Intussen was er bijna een jaar voorbij gegaan. De prinses van het betoverde kasteel had voor haar prins een gouden weg laten aanleggen van de kasteelpoort tot aan het paleis. Maar let goed op, zei de prinses tegen haar dienaren. De echte prins is alleen degene die zich er niets van aantrekt dat de weg van goud is en er gewoon in galop overheen rijdt. Alle anderen stuur je terug. De oudste prins was de prinses niet vergeten. Het jaar is om, ik ga haar halen, dacht hij en grijnsde. Hij sprong op zijn paard en reed weg in een razende galop. Maar toen hij bij de paleispoort kwam en de gouden weg zag, dacht hij... ...de prinses zal het vast niet leuk vinden als ik zomaar over die mooie gouden weg kom aanstormen. En ze moet vooral niet boos op me worden... Daarom reed de prins heel voorzichtig langs het randje van de Gouden Weg naar het kasteel. En natuurlijk stuurden de bedienden van de prinses hem terug. Ze zeiden: Nee hoor, u bent niet de prins op wie de prinses wacht. De prins kon niets anders doen dan omkeren en terugrijden naar huis. Daarna ging de tweede prins op weg. Ook hij wilde zijn geluk beproeven. Toen hij bij de Gouden Weg kwam azelde hij. Zou hij zomaar over die gouden weg naar boven durven rijden? Hij wilde geen slechte indruk maken op de prinses. Daarom stapte hij van zijn paard en begon over de gouden weg te lopen. Maar de prins had nog geen twintig stappen gedaan... of hij werd al teruggestuurd door de bediende van de prinses. Intussen wist de jongste prins nog helemaal niet... dat zijn vader wilde dat hij weer naar huis zou komen. Precies toen het jaar om was, verliet de prins het bos. Zo snel hij kon, reed hij naar zijn prinses in het betoverde kasteel. Alleen bij haar zal ik gelukkig zijn en mijn verdriet kunnen vergeten, dacht hij. Toen de prins bij het kasteel aankwam... dacht hij alleen nog maar aan de prinses die hij zou zien... Daarom zag hij de gouden weg niet eens. In een razende galop reed hij over de gouden weg naar boven. Daar komt uw prins, riepen de bedienden. De prinses haaste zich naar buiten en zwaaide naar de prins. Die sprong van zijn paard en ze omhelsten elkaar blij. Toen vertelde de prinses dat een boze heks het kasteel jaren geleden had betoverd. Iedere keer als ik naar buiten wilde, zei de prinses, was het alsof een onzichtbare hand me tegenhield. Zeker vijf jaar lang heb ik hier opgesloten gezeten. Ik wist dat ik pas bevrijd zou worden... wanneer het een echte prins zou lukken om het kasteel binnen te dringen... en het levenswater te bemachtigen. Maar waarom moest ik dan een heel jaar op je wachten? vroeg de prins. Omdat... Uh zei de prinses bijna fluisterend. Omdat de betovering pas helemaal verbroken zou worden... wanneer diezelfde prins het ervoor over zou hebben... om een jaar op me te wachten...